12 uur. Dit is Jeroen Jabkema met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor minister Van der Steur en zijn ministerie in de kwestie van de foto van Volkert van der Graaf. Dat bleek bij het begin van het debat met de minister. PVV-Kamerlid Helder neemt het Van der Steur kwalijk dat hij de Kamer vorige week onjuist heeft geïnformeerd. CDA-Oskam vraagt zich af of de situatie op het ministerie er niet juist slechter op is geworden na de komst van Van der Steur. Korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie stapt op. Zijn positie stond al een tijdje onder druk door problemen bij de Nationale Politie. Maar Bouwman zegt dat hij niet om die reden opstapt. Hij vindt het gewoon tijd om het stokje door te geven. Minister van de Steur noemt het vertrek van Bouwman een moedig en wijs besluit. De Nederlandse Politiebond, (NPB) heeft respect voor het besluit van Bouwman. Dit getuigt van grootheid, zegt de bond. Na de aardbeving in Groningen zijn tot nu toe zo'n 100 schademeldingen binnengekomen. Het gaat vooral om scheuren in muren en pleisterwerk. De beving in Helm was met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter de zwaarste van het jaar. In Emmen was gisteravond ook een beving met een kracht van 2,3. Over schade daar is nog niets bekend. Vertraging op het spoor door Koperdiefstal tussen Amersfoort, Apeldoorn en Deventig... Er ...rijden daarom veel minder treinen, worden bussen ingezet... ...en reizigers wordt aangeraden om te rijden via Zwolle of Arnhem. De verstoring is naar verwachting rond drie uur vanmiddag verholpen. Albert Heijn houdt ook dit jaar vast aan Zwarte Piet. Omdat hij volgens het supermarktconcern nu eenmaal onderdeel is van de Sinterklaascultuur... ...is besloten hem niet uit de winkels te weren. De supermarktmanagers kunnen bij de aankleding van hun winkel wel rekening houden met lokale voorkeuren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de traditionele Zwarte Piet in Amsterdam minder nadrukkelijk aanwezig is dan in Meppel. Het weer opnieuw zonnig en droog, vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon, zaterdag geleidelijk meer bewolking en zondag een kleine kans op een baar. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Bunnek en Knoop het Oude 8 acht kilometer file door opruimwerkzaamheden. A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk, 2 kilometer. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen, 6 kilometer. De weg is daar dicht. Het verkeer moet via de naastgelegen Botlekbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zaterdag Korendag, wij doen ook mee. Let it be, Angie. Ja. Uh, nou laten we dat maar niet doen, dan worden we nog afgewezen ook. Oh, you need the slot. Oh, ja ja. Ja, de Beatles, hè, morgen. Overmorgen. Overmorgen, de Beatles, hè, overmorgen. De Beatles tegen de Stones, hè? Tegen de Stones, ja. Ja? Ja, ja, maar ja, ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb begrepen dat. Ik ben het niet zeker, maar ik heb begrepen dat er maar heel weinig koren zijn die uh, gewoon echt alleen maar uh, dat doen. Uh, veel oh. koren doen gewoon hun eigen werk. Maar goed, dat moet je oh, lekker zelf hebben. Oh. Ja. Nee, maar ja, jij, jij zou wel veel Beatles en Stones liedjes uh, ingestudeerd nee, hebben helemaal geen geestdans. Nee, helemaal geen Stones. Alleen Beatles. Alleen Beatles. Oh, ja. maar, wel mooi. Ja, ja leuk. Jullie wij, moeten s'avonds, hè? Wij moeten. Sivolta uh, moet om kwart voor zeven s'avonds. Goh, leuk hoor kwart voor zeven tot kwart over zeven, dus je moet wel komen kijken hoor, allemaal, dit wordt leuk. Nou, ik ga zeker mijn best doen om te komen. Ik denk ook wel dat ik kom. We gaan, leuk uh, we gaan iets heel moois doen. Oeh, ja. Ja, dan denkt u, waar gaat ik, het over? Wij hebben ze het over. We, nou, we hebben het de Zingen aan zaterdag, in de protestantse kerk vanaf 10 uur. Ja. Al die prachtige koren die naar Zandvoort komen. Nou, ja. en, dat gaat, en dat gaat van 11 van tot 10 geloof ik. van 10 tot 10 zelfs. God, moet je nagaan, hè? Ik heb ja. vorige week even een klein stukje repetitie gehoord van, van, van, van de beachpopzingers. Ja. Was dat vorige week? Ja, volgens mij wel. Als dat was al Nee, was alweer, alweer, alweer de daar, week daarvoor alweer. Uh, stukje gehoord. En ja. we hebben stiekem even geluisterd bij de beachboxing. Leuk! en, en? Ja, leuk. ja, ja het is een heel leuk koord. Hartstikke leuk. Ik, ik zat echt, de, ja. ze, ze wisten mij zelfs te verbazen. Dat meen je, bij, je bij, ja, jou? Ja, ja, maar ik ga niet zo. vertellen waarom, want ze gaan dat ook zaterdag doen. Altijd. Maar ze, ze, ze, ze wisten mij, mij heel erg te verbazen door een, een arrangement wat ze hadden gemaakt. Ja. Dat was zo geweldig. Dus, oh? ja, ik, had ik had gewoon spijt dat ik er niet opgekomen was. Dat ah. is zoiets. Ja, ja is zo verdomd leuk gedaan. Echt, ja. echt heel mooi. Maar wow. dan, als u dat wil horen, moet u gewoon naar die koren. Ja, we worden zijn. nou allemaal nieuwsgierig ja, natuurlijk. Nee, het is echt zo verschrikkelijk leuk. Goed. Echt geweldig. Ik zat er echt van te genieten. Ja en uh, morgenavond bij uh, Zandvoort draai door. Uh, uh, komen er een paar mensen van, uh, van de beachbop Beach Bob zingers okay. naar de studio om te vertellen over ja. de Korendag. Dus ja. tussen vijf uh, en zes. Ja. Stem af op uh, CFM, en, want dan krijgt u het ja. waarschijnlijk alles te horen. En, en zaterdagmiddag als, als die Albert Jan Vos met Rob Harm zit, heb ik uh, ge, Dat weet u. Nee, dat ze, ben uh, ik. Dat ben ik. Oh, zaterdagmiddag. Er? Ik ben de zaterdag. Oh. Ja. Is Albert er niet? Nee. Die is alweer weg. Die is alweer weg. Ja, gelijk even. Ah, laat toch gaan, joh. Krijg ik ook eens een kans om ja. in het weekend wat te nou, doen? Wij, ik kom even, ja. wij, wij breken even in zaterdagmiddag. Ja, natuurlijk. Leuk. Ik kom even met iemand van Sivolta langs. Ja, natuurlijk. Leuk. Ja. Echt leuk. Een visite. Ja, weet een, weet een, een Ik dacht, dat de, de, de kop niet hey, Zullen we eens met het programma beginnen? Want we oh we ja, we aan... zitten hier voor Sanford Lunch vandaag natuurlijk. Ja, We een ja. beetje te oude. Goedemiddag, luisteraars. Ja. Eet smakelijk allemaal. Ja, wel een begin van een een donderdag. Niet ja, snap, het wordt er weer een, hè? Ja. Goed. Nou, um, uh, Dolly is er ook. Ik ben er ook. Uh, we hebben natuurlijk de vrijwilliger. En we hebben heel veel lekkere muziek. Ja, ja, en Regio nieuws. Ja, ja. En, en, en, en nu gaan we gewoon beginnen. Ja, Dat uh, is fijn ja. Ik ga nu gewoon beginnen Gek dat zoveel platen tegenwoordig met zo'n Langzaam opkomend janktoontje beginnen Dat is weer mode zeker Ja. Dat, dat hoor ik trend. steeds meer ja. ja ik vind het niet zo leuk Maar je moet zo ah, lang wachten ja. Dit, dus... Dit is een nieuwe. Of niet <lacht> oh, nee. nee joh het zijn er drie rust. <lacht> Ook leuk Grenzeloos. Twijfel zijn. We draaien om dezelfde zon, we buigen voor een wereldwond, maar schuilen voor de werkelijkheid. Een grens werd een. Als gewoon ervaart dat kinderen het leven laten als de jouwe rustig slapen gaat. single van de 3J's. Dat, dat heet Grenzeloos. En daarbij begonnen we deze daverende donderdag. Grenzeloos donderdag. Vandaag met heel veel leuke radioprogramma's bij ZFM. Straks natuurlijk Matchbox. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Muziek Boulevard Live. Uh, Alternative FM. Jongens Antwoord. Alles is er vandaag. Heerlijk. En natuurlijk tussen app en vloed. Everybody seems to go out tonight. Tim Ackerman Driven by the speed. Making memories for life We're dancing to gangster's paradise Still alive We have it all We have it all I can see your heart through your eyes I think I'm falling I think I'm falling in love But it wasn't good enough was in the sky never lijkt ergens op. En ik kan er niet achter komen waarom. Het is een of ander... Ja, ik kan het, ik kan het nummer niet, niet thuis brengen. Misschien kunt u het horen. Weet u het? Als u het weet, laat het me weten. Want het, het houdt mij al weken bezig. Waar het vandaan komt. Ik weet het niet. Het is een bekend stukje zo in een, een nummertje uit de jaren 80 of zo. 3 ja. in 1. Ja. 3 in 1. Vandaag, Dolly Parton. Ja!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 We'll come in. van de wereldberoemde zangeres Dolly Tempierik, dames en heren. Met, met haar uh, artiestenaam Dolly Parton natuurlijk. Hoe doe je dat met die blonde pruik eigenlijk? Die zet je gewoon op. Oh ja. Ja. Okay. Ah, schuifspeltje met... links, schuifspeldje ja. rechts en Dolly is klaar. Ja, ja met die boezem, dat lukt wel. Maar, oh, Dolly... Daar hoef ik niet veel voor te doen, nee. Weet je trouwens waarom Dolly Parton van die kleine voetjes heeft? Nou? De schaduw wil niks groeien. Ah, oh. <laughs> Het is ouwe. alleen die hè, Die taille heb ik altijd zoveel werk aan. Ja, om dat ja. zo slank te krijgen. Ja, ja. Ja. Ja. Gewoon, gewoon insnoeren. <laughs> Dolly Parton, beroemde Amerikaanse countryzangeres, Is natuurlijk al jaren actief. Eh, beroemd geworden. Vooral ook natuurlijk door, eh, door de mooie liedjes die ze gemaakt heeft. De duetten die ze gezongen heeft. Onder andere met Kenny Rogers. Island in the stream bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Maar eh, we draaiden nu drie van haar prachtige soloplaten. Begonnen natuurlijk met Jolene. Uh, daarna, uh, God, dan ben ik die titel kwijt. Wat was dat nummer uh, daarna ook weer? Weet jij dat? Uh, ik heb mee zitten zingen. Ja. Nou, verdorie. Dat nou, weet ik niet meer. Nou, ik ben hem ook kwijt. Ah, even nakijken. Het was wel een leuk nummer. Ja, dat zoeken wij op. Rut is druk aan het zoeken. Uh, here you come again, heet Ach, dat. ja, met je ja. little finger. Ja, ah, ja. Here you come again. En ja. als laatste natuurlijk 925. Dolly Parton als 3-in-1. We gaan, we gaan zo langzamerhand maar eens over, denk ik, naar het nieuws en het weer, dames en heren. Want, of tenminste, het regio-nieuws en het weer natuurlijk. En um, ja, voordat ik dat ga doen, ga ik u eerst even... Nou, of zal ik het straks doen? Zal ik het nu vertellen? Of zal ik ik weet terug? niet, wat ga je doen over nou, die huren? Ja. ja, nou, vertel maar even. Ja, ja het is wel ja. belangrijk dat je ja. dat doet, dames en heren. Want vanaf vandaag geldt er een nieuw puntenstelsel voor de WOZ van uw huurwoning. En dat is dus erg belangrijk, want u kunt dus huurverlaging gaan aanvragen. En dat kan echt behoorlijk schelen. Dat kan zelfs oplopen tot 200 in de maand. Dus uh, dat moet u gewoon doen. Maar de, uw woningbouwvereniging, of uh, weet ik veel, of, of uw, uh, uh, nou ja, uw woningvereniging doet niks. Uh, die zullen u er echt niet zelfstandig van op de hoogte zijn. Dan moet u nee. het helemaal zelf doen. U moet het zelf aan gaan vragen bij uw verhuurder. En, uh, maar ik zou dat als u uh, dat wil zeker doen, want dat kan u een hoop geld schelen. Ja, en uh, via de huurcommissie is er natuurlijk ook altijd heel veel informatie over te halen. Uh, precies. Die kunnen u op weg helpen. Zo is dat. Dus ja. doe dat, hè, want het scheelt je, kan je een heleboel geld schelen. Absoluut. En uh, dat is toch wel lekker. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt nu inderdaad het uh, regionale nieuws van 1 oktober alweer 2015. We gaan alweer een nieuwe maand in. Ik hoop dat het voor iedereen waar weer een mooie maand mag worden. Uh, ik begin even te melden dat op het uh, strand van Bloemendaal vanochtend 2000 ponders uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgeblazen. Ik had u enige tijd geleden al tijdens het regionale nieuws verteld dat er bommen waren gevonden in de Haarlemmermeer bij de omlegging van de A9 rond Bad Hoevendorp. En uh, voor de ontmanteling van die bommen... is toen in de nacht van maandag op dinsdag de, de A4 urenlang afgesloten geweest. Nou ja, mocht u vanochtend uh, een paar grote knallen hebben gehoord... dan weet u dat dat vanaf het Bloemendaalse uh, strand kwam. Dan het volgende nieuws. Een automobilist en een snorscooter zijn gistermiddag... rond kwart voor vijf met elkaar in botsing gekomen... bij de rotonde op de Oosterduinweg en de Zandvoortenweg... Het is onbekend hoe het ongeluk precies is gebeurd. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de scooterrijder nagekeken... en na de controle in de ambulance hoefde hij gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dan een andere aanrijding. Een snorfietster is gistermiddag rond half vijf gewond geraakt... bij een botsing met een auto op de Hazepaterslaan. De vrouw reed kort daarvoor over het fietspad langs de dreef... Toen een afslaande automobilist de snorfietster ter hoogte van de Hazenpaterslaan over het hoofd zag. Bij de aanrijding kwam de vrouw volledig onder de auto te liggen. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. En na de eerste zorg op straat is de dame overgebracht naar het ziekenhuis. Dan een ander onderwerp, wat de gemoederen al enige tijd heel erg bezighoudt. De meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met het afschieten van 2400 damherten op de in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uiteindelijk blijven er dan nog zo'n 600 damherten in het gebied over. In de Amsterdamse waterleidingduinen is de laatste jaren een overschot aan damherten ontstaan. De provincie en de gemeente zijn daarom van plan om 2400 van de ongeveer 3000 damherten af te schieten. De Dierenbescherming en de Partij van de Dieren zijn tegen het afschieten van de dieren. Volgens hen is het afschieten van de herten catastrofaal voor het unieke karakter van de waterleiding Duinen. En ook zou het overschot maar tijdelijk verholpen worden omdat er door de ontstaande ruimte en meer beschikbare voedsel juist meer nageslacht gaat komen. Daarnaast zal er geen sprake meer zijn van natuurlijke selectie waardoor juist de zwakkere dieren overblijven. Om het afschieten van de damherten te voorkomen startte de dierenbescherming een online petitie. De petitie werd al 17.000 keer ondertekend en door de dierenbescherming tijdens de raadsvergadering van 3 september overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Koch. De motie van de Amsterdamse Partij voor de Dieren... om de massale executie van de dieren te voorkomen... kreeg niet genoeg steun. Alleen de SP en GroenLinks steunden de motie van de Partij voor de Dieren. De politie onderzoekt een verband tussen de brandstichting... in de auto van de Haarlemse burgemeester Bernd Snijders en branden bij clubhuizen van motoclubs in Noord-Holland. De daders worden gezocht binnen de motorwereld... De politie noemt behalve de brand in de autoversnijders... uit onderzoeksbelang geen andere concrete branden. Tussen maart 2014 en april 2015 werd Noord-Holland getijsterd... door een reeks branden bij clubhuizen van motorclubs en leden thuis. Het ging om zes branden in auto's en gebouwen... en wie erachter zit, wil de politie vooralsnog niet kwijt. Mogelijk is de voorman van de Helsingels in Haarlem, Lysander de R., erbij betrokken... Hij zit momenteel al in voorarrest voor wapenbezit en mishandeling. Burgemeester Schneiders ontmoette de R enkele weken... voordat zijn auto in brand vloog toevallig bij een tankstation. De Hells Angel liet daarbij weten niet gediend te zijn... van eerdere uitspraken van Schneiders... die verheugd had gereageerd op de R's arrestatie eind april dit jaar. De burgemeester ervoer die ontmoeting naar eigen zeggen... echter niet als bedreigend. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haarlem. Rond kwart over negen botsten twee auto's tegen elkaar op de buitenrustlaan ter hoogte van de Buitenrustbrug. Bij het ongeval raakte een vrouwelijke passagier gewond. De vrouw is door ambulancepersoneel met de assistentie van de brandweer uit het voertuig gehaald... en zij is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was een rijstrook tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. Op de weg om de Noord in Hoofddorp is in de nacht van woensdag op donderdag... een auto gereden door de politie. Agenten achtervolgden een enorme, met een enorme politiemacht de auto vanaf de A4. Er gaan berichten dat er bij de aanhouding is geschoten. Na het incident is de weg een tijd lang afgesloten geweest. En behalve politie waren er ook hulpverleners en zelfs een traumateam aanwezig. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk... En volgens het Haarlemmermeerse raadslid van de Meeberg... die getuige was van het incident, is er geschoten bij de aanhouding. De laatste kofferbakmarkt van dit seizoen is geannuleerd. De organisator heeft deze beslissing moeten nemen... in verband met gezondheidsproblemen. Hij hoopt de fysieke problemen over een paar maanden weer te boven te zijn. En zoals het zich laat aanzien... gaan alle geplande kofferbakmarkten voor het volgende seizoen... gewoon als vanouds door. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, op deze eerste dag van oktober is het prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en er waait een overwegend matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 17 tien van graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een tot zwak afnemende... Noordoostenwind is er kans op de vorming van nevel en mist. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 4 en de 7 graden. In het oosten van het land kan het afkoelen naar een graad of 2. Morgen kan het even duren voordat de eventuele gevormde mist weer oplost. Maar als het goed is komt vrij snel de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind... en de temperatuur stijgt naar 14 tot 17 graden. In de avond en nacht naar zaterdag is het weer helder en droog. De wind waait meest matig uit het oosten en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 pours down like honey on our lady of the harbor and she shows you where to look among the garbage and the flowers there are heroes in the seaweed there are children in the morning they are leaning out for love they will lean that way forever while Suzanne It's the mirror, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Liedje ja. van de sidekick. Ja. Ja, van onze Dolly. Ja, ja. ja. En, en waarom dit liedje, dol? Ach, dit liedje heeft uh, toen, het, toen het uitkwam... Uh, en in mijn jonge jaren zo verschrikkelijk veel indruk op mij gemaakt. Ja. Ik vind die stem van die Leonard Cohen... die vind ik zo mooi, bijna hypnotiserend. Ja, en prachtig, dan, ja de, de manier waarop hij die, die teksten in elkaar zet... en dat mm -hmm. verhaal vertelt... Ja, ja. Dat, dat, dat maakte zo'n diepe indruk altijd ja. op mij dat ik denk, ja, dat wil ik gewoon delen. Nou, dat mag. Dat is hartstikke mooi. Hij is nog steeds actief. Hij is al in de tachtig, geloof ik nu. Maar hij is nog steeds actief. Hij is vorig jaar, geloof ik, zelf nog in Nederland geweest. God, mooi. Maar ja, al die knakkers doen het goed. Als het naar voren is dik in de negentig... en die gaat ook nog steeds op tournee. Die gaat nu een afscheidstournee doen. Ja, dat heeft hij al eens vaker gezegd, geloof ik. Maar goed, ze kunnen het toch niet laten, joh. We gaan nog een plaatje draaien... en dan gaan we even contact zoeken met de ja, en ik heb inmiddels ook uh, er is een, een uh, Zandvoortse dame, Jootje Donkers, die is vandaag bij de woningbouwvereniging geweest om zich helemaal te laten informeren over die huurverlaging en zij heeft een heel mooi verslagje uh, geschreven daarover. Dus dat zou ik straks misschien ook nog wel even voor kunnen lezen, hè, gaandeweg de, het programma. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, want dan weet iedereen tenminste hoe het precies in elkaar zit met die huurverlagingen. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. En nu doet het volgende liedje doet het niet. Doet hij het niet? Zal ik dan even het stuk. Oh, nee, daar komt hij al. Goed zo. Dan doen we deze gewoon. Oké. Okay. Ja, het liedje wilde niet, wilde niet opzetten. Ja, ja. Dat ja, ja, heb wel je wel soms, hè? Sommige liedjes zijn heel eigenwijs. Dilt het. Altijd mooi. Let the river in. The final front was laid again. We de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 dat met uh, het zoveelste nummer van zijn album, Seven Layers... dat, uh, dat op uh, single is uitgekomen. Uh, we gaan eventjes contact zoeken met uh, de bibliotheek, dames en heren. Jazeker, uh, want uh, het is vandaag de dag van de Nationale Voorleeslunch. Oh. En ook in de Zandvoortse bibliotheek wordt aan die dag intensief meegedaan. Oh, ga jij mij voorlezen? Ga ik jou voorlezen? <lacht> <lacht> Net of je naar me luistert. Als het goed is, hebben wij Hallo? aan de telefoon Marijke van de bibliotheek. Hallo? Marijke? Ja, ik ben aanwezig. Hallo? Jij bent aanwezig, ben aanwezig. heel mooi. Hè? Ja. He? En uh, als het goed is, is op dit moment uh, de voorleeslunch al gaande, hè? Die is al uh, gaande. Het uh, gaat dan een beetje iedereen voldaan van te zien. Uh, Johnny Krijkamp heeft op een geweldige manier het verhaal voor gelezen. Die ja. nu op de achtergrond hoort. Dat is Astrid zit worden van Prispin. Ja. Ja, Prispin promo ja, het Ja. En dat fruspunt denk Ja, moet ook gebeuren natuurlijk. <laughs> maar de voorleesdienst, daar wil je wat van horen. Ja, en hoe is het allemaal gegaan tot nu toe? Heeft Johnny een beetje mooi voorgelezen? Johnny heeft het niet alleen mooi gedaan, hij heeft het geweldig gedaan. Goed zo. Hij heeft op een hele enthousiaste manier uh, het verhaal voorgelezen. De mensen hebben genoten ja. een voorlezen uh, voor ouderen. Waarom zou je dat doen? Nou, een verhaal zeg ik altijd: het verhaal verhalen uit. En ik zag bij de mensen heel veel uh, herkenning bij het verhaal wat John vertelde. Hij las het verhaal voor van Marjan Berg. Ja. Uh, die heeft voor deze voorlezeling het is een nationale voorlezenmens. Heeft ja. maar Berk een verhaal geschreven? Ja. En dat heeft mij op voortreffelijke wijze gelezen. En werd dat verhaal ook bij de andere uh, bibliotheken voorgelezen? Want ik geloof dat in Haarlem die werd je blok aanwezig was. Of, of hebben jullie alleen in Zandvoort het verhaal van Marjan Berk? Nee, in, uh, het is uh, nationaal. Het is een en je kunt dan die het aan de Zij hebben dit jaar het eerste dan genomen. Sorry dat ik je even onderbreek hoor, maar we hebben een hele slechte lijn. We vangen maar een paar woorden van je op. Is. Ben je er nog? Marijke? ik ben nog. Ja, want we vangen af en toe maar wat woorden van je op. Dus we kunnen het niet allemaal goed horen. We gaan even opnieuw bellen. Ja, ik bel je even opnieuw bel op hè. opnieuw. Blijf uh, in de buurt. We bel jij je even opnieuw op. Oké. Okay. Tot straks. Ja, oké. Nou, we hebben even opnieuw contact gemaakt... want we konden net alleen maar een paar uh, flarden van een gesprek horen van Marijke... terwijl ze toch heel wat moois te vertellen heeft. <laughs> want waar ja. waren we gebleven uh, bij het verhaal van Marjan Berk? Hè? Want ik vroeg je of dat verhaal van Marjan Berk door heel Nederland werd gelezen... op de Nationale Voorleeslunch of alleen in Zandvoort... De voorleeslunch is geïnitieerd, geïnitieerd door de stichting lezen. Ja. Dus die wordt aan bibliotheken aangeboden. Ja. Het is de derde voorleeslunch. in Zandvoort doen we voor het eerst mee. Eigenlijk oh. uh, heel bibliotheek Zuid-Kermerland doen voor het eerst mee. In Heemsteden en in Hillegom wordt het ook uh, georganiseerd. En, en, zij de de allemaal... de <laughs> en zij lezen allemaal. En zij lezen allemaal het verhaal van Marjan Berg vandaag? Ja, waarschijnlijk wel. Oh, oké, okay, dat weet je dus niet. Als je nou denkt, nou ik wil een ander verhaal, lees je een ander verhaal. Ja. Maar ja, het is gewoon een heel erg leuk verhaal. Ja. En ik zag ook heel veel herkenning bij de mensen die hier zitten. Ja. Ja. en uh, nou, hoort, het is hier een aardig gekrakeel. Ja. Dat, uh, een verhaal roep verhalen. Op. Nou, dat gebeurt dus. Ja, mooi. En jullie ja. zijn nu lekker aan het lunchen, neem ik aan. Nou, de broodjes die gingen snel en uh, die zijn al naar binnen gewerkt. Mooi. We hebben nog het over, dus als je het recht hebt, ben je er van harte uitgekomen. Nee, <lacht> nou. okay, dames en heren, dit was de uitzending. We gaan even naar de bibliotheek. Ja, ja, ja. En gaan we gewoon een broodje eten. <lacht> ja, kom maar Dat komt er even hoor. <lacht> Ja. ja, mooi. En dat... Wij moeten onze plicht doen, Marijke. Wij kunnen niet zomaar weglopen. Jammer hè? Kom ja, even een broodje ja. brengen bij ons Ja, dat kan ja, natuurlijk bent ook. Dat is toch gelukt natuurlijk, hè? Ja. <laughs> Het heeft toch een wereld dan. Ja. ja, mooi hoor. Ja. Het is echt een heel gezellig uh, samen zijn. Okay. Hé, hey, dus, uh, uh, dus voor de herhaling vatbaar? Ja. Goed zo. Dus volgend, ja. Ja, volgend jaar weer. Volgend jaar weer? Nou, misschien wel. Ja, waarschijnlijk we wel. Dan zijn en dan, we het wel. dan weer vanaf 65 jaar? Of mogen wat jongeren dan ook meeglippen? Dat weet ik niet. Ik oh, dat weet volgend... je dan niet? Ja, <laughs> nee, dat weet ik niet. Volgende week heb ik een leuke activiteit ook voor jongeren hoor. Oh. We hebben er verhalentafels elke ja. vrijdag. Ja. Uh, van 9 oktober tot en met 11 december. Ja. Dat is vrijdag 10 tot 12. Ja. Je kunt gewoon binnenlopen. Ja. En uh, nou in eerste instantie gaat het over verhalen van vroeger. Ja. Het gaat erom dat de mensen hun verhaal vertellen, hun verhalen delen. En uh, ja, op een gegeven moment. Je kunt één keer komen, je kunt tien keer komen, je kunt gewoon wanneer je wilt. Ja, en, en welke, welke leeftijden hebben jullie dan als doelgroep? Nee, niet. Maakt niet uit. Oh, dat maakt niet, niet uit. Ik heb een leukste... Nee, als je zegt ik heb het leukste vertellen. Te ja. En uh, Goed. We hebben een uh, leidster... Ja. Uh, ...die... Uh, de tafel, de verhalen tafel de goede banenlijst, Ja, is natuurlijk al nodig zodat iedereen aan boord komt. Ja, natuurlijk. Maar volgens mij wordt dat ook dat weer ontzettend gezellig. Oké, okay, daar gaan we maar vanuit. Nou, Zeg Rijke, ontzettend bedankt ja. dat je het even hebt willen vertellen... hoe dat allemaal bij jullie verlopen is vandaag. En, uh, nou, jij bedankt voor het bellen. Ja, natuurlijk, heel graag gedaan. Wij zijn altijd nieuwsgierig hè, naar wat er gebeurt in Zandvoort, dus dat doen we graag. Ah, nou ja, ik hoop dat dus ik uh, luister graag naar jullie programma. <laughs> nou, kijk eens Lijkt aan, dat, dat klopt het allemaal weer. Hè? Zo is dat. Goed, Marijke. Okay, Jollie, nou, uh, Nog een fijn uurtje daar? Goed, werk van hier. En, uh, ja. werk ze dan maar? Hè. Ja, jij maar. ook. Broodje. Goed, we okay. horen weer van elkaar. Ja. Dag. Ja. <laughs> Let's move and get it on You got the healing that I want Just like they say in the song Till the dawn Let's move and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself Jones. Samen met Megan Trainer. En dat nummer dat heet uh, Marvin Gaye. En dit is wel Gries. Ja, ik zei het in het begin al fout. Maar nu doe ik het wel goed hoor. Dankjewel! Het is de kunst om op te staan als het voorbij is. Op dat ene moment. Het hoogtepunt van elk feest. Als de echo nog klinkt, de kaart er dichtbij. Net als je voelt dat het mooi is geweest. Nacht verdwijnt voor altijd vliegen niet als je blijft dromen. Missies, mooier wordt het niet. Tuurlijk wordt het mooier. Het blijft mooi. Het is fantastisch. Weer vandaag. En wat wil je nog mooier? En uh, wat wij gaan doen is gewoon eventjes naar het uh, NOS nieuws van 1 uur gaan. Om je weer op de hoogte te houden van het, uh, het wereldnieuws. Die, die, die, die, die. Maar zich goed raken in Groningen, aardbeving 3,1 op zo op de schaal van Richter. Dat ze nog steeds niet wijzer worden daar, dat snap ik ook niet. Of wat in Den Haag dan, dat ze er gewoon mee moeten stoppen. Ja, het is jammer, maar het kan niet. Ja, je kan het niet zomaar ongestraft de, de aarde blijven aantasten. Dat gaat gewoon niet. Daar zijn ze wel mee bezig. Maar... Ja, papa. We gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. En uh, nou ja, uh, ik zou zeggen tot zo aan het van uh, aan de andere kant van het nieuws.